Michel Koenen met het NOS-journaal. De Spaanse premier Sanchez gaat vandaag op bezoek bij agenten in Catalaanse ziekenhuizen. Afgelopen weekend raakten ze gewond bij de rellen in Barcelona. Vanwege de onrust werden politiekorpsen uit heel Spanje naar Catalonië gestuurd. 288 agenten raakten gewond, van wie een aantal ernstig. Al bijna een week zijn er hevige protesten vanwege de veroordeling van separatistische leiders. Die kregen ze voor hun rol bij het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië twee jaar geleden. Drie partijen in de gemeenteraad van Den Haag... hebben het vertrouwen opgezegd in de regionale politieleiding. Die doet volgens hen te weinig tegen racisme en discriminatie binnen het korps. Racisme, etnisch profileren, buitenproportioneel politiegeweld... intimidatie en onheuse bejegeningen van burgers... zijn binnen het politieorganisatie een structureel probleem, zeggen de partijen. En vorige week dienden twintig maatschappelijke organisaties... en migrantengroeperingen bij korpschef Akerboom... een klacht in over de Haagse politieleiding... En de Haagse Stadspartij, Islam Democraten en NIDA steunen die klacht nu. Internetprovider access 4 sleept KPN voor de rechter. Het personeel wil daarmee voorkomen dat het merk wordt opgeheven en opgaat in KPN. access 4 All werd in 1998 door het telecombedrijf overgenomen. Daarbij werd beloofd dat het zelfstandige karakter van de provider intact zou blijven. Maar begin dit jaar besloot KPN alsnog de stekker eruit te trekken. En sindsdien zijn de twee partijen met elkaar in een strijd verwikkeld. KPN zegt kennis te hebben genomen van de stap en die te betreuren. En in een woning in de Gelderse plaats Hengelo zijn twee lichamen gevonden. Over de doodsoorzaak en de identiteit van de overlevende is nog niets bekend. De politie die onderzoekt of er sprake is van een misdrijf... een deel van de straat is afgezet. De buurtbewoners hebben tegen Omroep Gelderland gezegd... dat ze glasgerinkel hebben gehoord. Het weer nog. Eerst regen, maar vanuit het zuiden wordt het droger... en komt af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen misschien nog een bui en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnandzwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... staat nog tussen Maarse en Knaalpunt Holendrecht 4 kilometer. En op de N201 Hilversum richting Hoofddorp... bij het Amstel Aquaduct 2 kilometer.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 Wij zitten in Hotel Hoogland. Het is een beetje druilerig buiten, maar dat lost zich vanmiddag wel weer op. En anders volgende week wel. Uh, ons programma. Goedemorgen, ben Zonneveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we gaan beginnen hè, met uh, het eerste uur. En de eerste gasten zitten al bij ons... Uh... John Cornelissen en Daisy. Goedemorgen. Daisy, Daisy. Daisy, wat moet ik zeggen? Daisy? Daisy, <laughs> Daisy de Krijger. Ja, Daisy de Krijger. Hij vermomt zich wel eens Ja, daarom. daarom ja, ja. <laughs> uh, van uh, Plazant. En we het, gaan we het hebben over einde van het strandseizoen ja. 2019. Daarna praten we met Peter Tromp over Classic Concert Piano Recital van Viviana Ching. Ja, en wij sluiten het eerste uur af met de toneelgroep Vondel. Die speelt uh, Stuur me maar geen bloemen. Uh, daar, daar, daar, dat klinkt heel, he, heel onheilspellend, maar... Uh, het is een blij spel, ja, heb ik uh, gezien. Ja, okay. We gaan naar boodschappen en uh, nieuws. Daarna komt uh, wethouder Bluis ons vertellen over de vragen die gesteld zijn door de VVD en de uh, PVV over de voorhandzegel. Statushouders. Daar is nog wat over te doen geweest ja. in de Halemse courant. Ja, ja. Uh, daarna krijgen we, ja, dit is alweer de tiende editie van de Open Kampioenschap Granatenpellen bij Thalassa. En Ton Arisse, die vertelt ons daar alles over. En 29 november is het de jaarlijkse sportgala, uh, georganiseerd door de Sportraad. We zijn benieuwd wie er allemaal uh, mogen komen. Ja. Goed, uh, de techniek wordt gedaan door uh, Draaier. De muziek is ook uitgezocht door Kordraaien. De redactie Gert van Kuik en uh, Gerry Rutte, die naast mij zit en die presenteert mee. Dames Gezellig. en heren, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het net al een beetje gehad over wat er buiten gebeurt. Sean, ja. uh, het einde van het seizoen. Ja. Hoe was het seizoen? Het is weer voorbij, hè, die mooie zomer. Ja. Ja. Letterlijk. Het seizoen was bijzonder, denk ik. Vooral qua weer was het bijzonder. Ik zei wel eens tegen gasten op het strand, dat is eigenlijk heel merkwaardig. Als je Pasen nam, toen het 21 en 22 april was, was het 25, tussen de 25 en 30 graden. En Koningsdag... Het was vijf dagen later. Nou, iedereen kan zich zo nog wel herinneren, denk ik. Je stapte naar buiten in een deken van regen en het was maximaal zes graden. En dat was denk ik een beetje het standseizoen. Het was uh, met grillen en nukken. Ja. En uh, met hittegolven, ja. en ja. Op en af het troosje, temperatuur, zandstormen en, ja, alles en is veel regen. Ja. En de laatste weken ja. mm, is veel regen. Maar ja, dat ja. heeft iedereen gehad, denk ik. Maar ja, we hebben het ook, we we hebben het ook 40 graden gehad. Ja. ja, 40, 42 graden. Ja. De keuken was bijna 58 graden. Echt waar? En hoe was, hoe, was, ja. Daisy, hoe was het? dan om ja. oh, daar, Daisy is uh, ja. ongeveer de vastste medewerker van uh, Plazant. Dat hoe was het om in die grote hitte te werken? Ja, we hebben het vorig jaar natuurlijk een hele lange periode achter elkaar gehad. Dat het wel ontzettend warm was. En je, je went er eigenlijk wel een beetje aan. Je, je gaat er op een bepaalde manier op werken. Je moet gewoon voor jezelf gewoon rustig blijven. En zeker niet harder gaan lopen, omdat andere mensen die op een stoel zitten het ontzettend veel dorst hebben. Want, maar even. Ja, precies. Dat ja. is een beetje het statement dat we die dagen hebben aangenomen. van Iedereen die haast heeft, die gaat er ergens anders heen. Want uh, wij gaan niet harder lopen. voor uh, Geloven voor de, voor de, de mensen dat ook? Als je dat, uh, ja, veel uh, mensen hebben wel een soort van medelijden inderdaad. Uh, ja. Ja, ja, erg veel mensen vragen hoe nou Oh, kijk, volgens, ja, Wat ja. zielig. Maar kun je wel een beetje opschieten? Ja, dat wel. Nou ja, en we hebben het delen van het terras afgezet, zodat het allemaal iets kleiner is en iets meer beloopbaar. Ja. Laat het mensen over uh, een heel groot terras verspreiden. Kunnen ze iets dichter bij elkaar gaan zitten. En dan hoeven wij uh, minder te lopen. Ja. En op Zo, het moment dat we de, de ruimtes nodig hebben. Dan zetten we het weer open. Ja. En dan, uh, dus je varieert eigenlijk in bezoekersaantallen, Ja, Je gaat mee met het ja, van, uh, ja, ja, zeker, Ja, ja, ja. zeker. Nou, vorig jaar was het echt wel zo. Dan, dan, toen merkte je, toen het lange mooi weer werd, dat uh, de rekker een beetje uit was. Mm -hmm. Want je kon niet meer <kwijnt> de dag naar het strand. Nee. En nu hadden we die tropische uh, hittegolven, die twee weken, eind juli en eind augustus. En uh, ja, het leek wel of iedereen vrij was, of heel Nederland uh, ja. massaal naar het strand kwam. Het was echt druk, druk, druk. Ja. Dus het was pittig. Ja, als je uh, een hele tijd mooi weer hebt, komen er altijd mensen. Maar ja. na een week zijn ze eigenlijk al een beetje zat. Ja. Dat is dit seizoen eigenlijk niet gebeurd. Nee, dit was het af en aan. We Alhoewel september ja. en oktober natuurlijk geen, uh, nee. geen najaar meer is geweest. Wat nee. wij eigenlijk voorgaande jaar altijd wel hebben gehad. Maar het is vaak zo in het begin van het jaar. Als de eerste zonnestralen uh, om de hoek komen kijken. Dan rent iedereen naar het strand. Dat is echt wel leuk om te zien. En dat maakt eigenlijk niet uit of een doordeweekse dag is zo'n weekenddag. Waarbij de weekenden natuurlijk altijd wel druk zijn. En dan uh, richting het najaar, dan, als het dan mooi weer is, dan... Mevrouw zei wel eens, nee, dan ga ik eerst even de was thuis doen. En dan kom ik pas naar het strand. Maar in het voorjaar ga ik eerst naar het strand en dan ja. ga ik de was ja, doen. Dat is wel wel dat, mee, ja. dat, dat een beetje de, de gedachte die men heeft bij het strand. Ja. Maar de Nederlander ligt graag natuurlijk in de zon. Hè, maar ja, dat ook. Maar zie jij dat ook verschuiven? Uh, vroeger zag ik je het beetje om 9 uur uitstaan. Ja, ja je ziet het nauwelijks kennisbreng. Is dat aan het verschuiven die tijden? Want uh, heel, heel, heel vroeger. Het was om zes uur de strand en dicht. Ja. En nu is het twaalf uur. Het denk ik ook stil op het strand hè, om zes uur. Het was gewoon verlaten en stil. Ja, het was Nee, nu is dat echt uh, vanaf 1, nee. 2 uur middags lunchtijd, zeg maar, dat ja. de drukte ja. begint. Tot avond. Of, of aan het ja. einde van de ochtend voor de koffiedrinkers nog. Wij zitten natuurlijk bij het station, dus dat heeft ook nog wel dat wat van invloed dat daar wel wat traffic is wat ja. uh, vanaf die kant komt. Maar je merkt duidelijk dat heel veel mensen ook nog uh, rustig uh, naar Zandvoort komen... om twee uur s middags, maar ook om vijf uur s middags nog. Om dan gewoon te eten aan zee. Eten aan zonder, zee, is oh, oh mooi. Ja, ja, en na, zonder na, dat ze eigenlijk ja. met de voet in het zand komen. Ja, na het werk hè, ja. komen mensen ook heel vaak nog... Uh... Merk je dat aan, aan mensen? Dat ze echt... Uh... No niet het strand opgaan, maar alleen gezellig op het terras willen zitten? Ja, ik denk dat dat steeds vaker en vaker voorkomt. Ik denk dat, ik denk dat je dat ook van de indeling van de trassen merkt. Er worden natuurlijk zoveel ook loungebanken en goede lekkere kussens... en bedden, soms zelfs bedden op terrassen neergezet. Dat je eigenlijk geen eens meer het strand op hoeft... Om, om van de zon te kunnen genieten. En eigenlijk op het terras heb je veel meer voordelen. Want je hebt en geen zand in je voeten. Wat een groot voordeel is. Ja, daarvoor dat ga je is het ook. Maar je hebt ook gewoon bediening. Uh, je hebt het toilet bij de dicht hands. in de buurt. Ja. Ja. Je bent ja. veel meer alles in de buurt. Ja. En je wordt ook nog eens bediend. Ja, dat is ja, dat natuurlijk wel. Ja. Op, het, ja. meer. op het strand natuurlijk niet. Ja. Goed, dat maar, maar, was, maar, maar die bedjes, dat is dan toch ook een extra inkomsten toch wel eigenlijk? Of is dat niet meer zo? Maar ik heb wel het idee dat dat bij ons in ieder geval minder wordt. Omdat wij ook daar ons wat meer richten. zijn op het restaurant zijn aan de zee. En uh, dat merk ik ook bij een aantal collega's. Dat je ziet dat het ieder jaar wat minder wordt. Er gaan er best een hoop stukken ieder jaar. Ja. Doordat kinderen erop springen. Doordat mm -hmm. mensen, de, de bedden, ja, de zee, het water, het zout. Ze staan natuurlijk de hele zomer eigenlijk uh, aan zee. Mm -hmm. Dat heeft toch wel effect op die bedden. Want de vellen zijn van plastic. Ook een aantal van aluminium, Maar dat heeft wel effect erop. En als je er met drie... Wij begonnen er ooit, doen met plazant overname met... Uh, ik denk 450 bedden die we van de vorige eigenaar toen hadden gekocht. En ik denk als we nu nog een goede, een kleine 200 hebben dat het oh, uh, veel is. Ja. We hebben ook niet geïnvesteerd jaarlijks in nieuwe bedden, terwijl collega's dat wel doen. Ja. Maar ik, ik heb het idee dat dat wel minder wordt. Dat mensen het is. per se ja. op een beetje willen liggen tenzij het echt die tropische hitte is. Dat het echt ja, een hele mooie ja, ja. weer is. Maar daaromheen zie je ook gewoon gezinnen lekker in het zand uh, picknicken als het ware. Of lekker uh, een ja. met graven. Niet van de Heeft het seizoen is afgelopen? Heet. Ja. Uh, buitenkijkende uh, zijn jullie al uh, toch al begonnen met, uh, met breken ja hoe ja. pak je dat aan? nou ja we hebben uh, we zijn gestart denk ik vanaf september ongeveer al een klein ja. beetje met het, uh, het opruimen van ja, ja. dus een deel gaan we inpakken een deel gaan we in de loods weer uitpakken <laughs> dat moet onderhouden worden een groot deel hebben we verkocht, een groot deel hebben we verkocht. oh dat is een heel veel. deel ja. ja. Oh ja, vertel. Ja, ja. Ja. ga je op, opnieuw investeren nou, uh, ja, jullie kennen natuurlijk een klein beetje het geschiedenis. Wat er gebeurd is, dit jaar Plazant is in 2019 gestart. We zijn 20 februari opengegaan. Uh, 1 juli hebben Femke en Mon onze collega's besloten te stoppen. En ja. daarmee zongen toen een klein beetje door, door dat heel veel mensen dachten dat Plazant was gestopt. Uh, Andrew en ik... Uh, hebben we toch besloten om uh, het stokje over te nemen. En gewoon wel door te gaan. Mm. Ten eerste omdat we het een mooi bedrijf vinden. En uh, ja, wat ga je dan anders daarna weer doen. En we hebben toch wel iets opgebouwd in de loop der jaren. Als uh, zijnde plezant. En we komen graag weer terug met het nieuwe team. In het volgende jaar. Dus uh, daarin hebben we gedacht. nou ja, En volgend jaar is het het tiende seizoen dat we op het strand staan. En we hebben dus in de afgelopen negen jaar eigenlijk het interieur op een bepaalde manier gehad. Uh, wat we... Waarvan we dachten, waar eigenlijk waarvan we vonden dat het een beetje aan verfrissing toe was, vernieuwing toe was. Mede door. Dus op die manier hebben we een soort. Uh, end of Season zelf georganiseerd. Ja. Uh, vorige week zondag. Ja, dus ja. we hebben een heel aantal van die witte kubusstoelen <laughs> verkocht. We hebben een heel aantal vertrasttafels uh, verkocht. Uh, lounge sets die eigenlijk over waren verkocht. Uh, we hebben schoon schip gemaakt in loods, dat we alles lekker kwijt kunnen. En we hebben inmiddels al wat nieuw meubilair gekocht. We moeten ook nog een aantal nieuwe dingen weer kopen voor het restaurant. Dus het is geen. Spectaculair. 6.0 om zo maar te dat, maar, dat we binnenste maar, buiten terugkomen, om zo maar te zeggen. Maar wel gewoon even wat vernieuwing, verfrissing. verfrissing en Iets anders? Lekker, is anders, Anders wel een beetje. Ja, qua kleurstelling een klein beetje anders. Maar toch die witte en die beige en jullie die ook dat, dat is toch he? een beetje ja. ons huis ja. met het blauw erbij. Ja. Maar daar wat meer kleuraccent in. Wat andere tafels, wat ronde tafels willen we kopen. Uh, we willen wat anders inrichten dan we het in het verleden hadden. Dan dus, nou, dus gaan we volgend jaar met, uh, met spanning tegemoet. Een jubileum, hè? Een idee ja. van Hender op 20, 20.02.2011. 20-02. Ga, de Ga de deur weer naar binnen, de binnen ja, oké. Okay. Ja, leuk. Hey, dat, uh, dat afbreken gaat natuurlijk volgens het principe. Ja. Je kan niet zomaar uh, iets doen. Je is, bijvoorbeeld nu regent het. Ja. Ligt het nu helemaal stil? Ja, daar hebben we nu wel even bewust voor gekozen. Ja. Je hebt dus, gekeken naar volgende week. Ik zei deze ook al, uh, ja. het ziet er goed uit. En probeer dan zo in zo'n kort mogelijk tijd dat hele ding weg te krijgen? Ja, de aankomende week wel. Dat, uh, de Een afgelopen of week. Uh, vier, vijf ja. misschien volgende week. En dan uh, moet het toch wel helemaal weg zijn. Maar dat lukt u elk jaar? Ja, ja dat lukt we, we, we hebben Er is, er is tot, een streefdatum. We hebben tot 1 november. Dus ja. voor 1 ja. november moeten we alles ja. weg zijn. Ik vergelijk het wel eens met een, uh, een, een huurappartement. Je krijgt de sleutel op 1 januari en op 31 december moet je de sleutel inleveren. En dan moet je gewoon je appartement hebben opgeleverd. Nou, dus Zo werkt het op het strand ook. We hebben huurovereenkomsten met de gemeente Zandvoort. Wij huren het stukje strand van uh, de gemeente. Technisch gezien is dat natuurlijk weer van Rijkswaterstaat. Maar goed, dat is een ander verhaal. Mm -hmm. En daarin hebben wij gewoon de plicht om op uh, 1 november het strand schoon en opgeruimd uh, weer op te leveren zodat het weer vrij is voor de aankomende maanden winter. En dan mogen we vanaf 1 februari weer opbouwen. En wij hebben een systeem. Dus we gaan wat we net zeiden. Vanaf september gaan we beginnen met. Ja we gaan niet zomaar afbouwen. Want als je dat doet dan is dat nee, nee, nee. Dat was een van de eerste jaren. Wel een beetje puzzel hoor. Maar we hebben inmiddels allerlei. Uh, uh, uh, alles gemarkeerd, dus alles ja. heeft nummers, maar ja. alles heeft ook kleuren. Mm -hmm. Dus de Thalassa-kant is geel, het oude, de oude kleur mm -hmm. Thalassa, de Meijer- en zeekant is rood. Is rood? De ja. duimrand ja. is groen, de Zeer-rand is ja, oh nee. blauw. Kijk, kijk, kijk. Met nummers. Mooi, dus zit, ja. en, dat, en dat zijn opvolgende nummers met een, een bepaalde systematiek. Die eigenlijk als een soort puzzel werkt, dus het, het ophalen of het afbouwen gaat ja, natuurlijk vanaf de aanhanger in de loods en dan komt het eigenlijk terug op het strand. Ja. En dan komt het ook de Andersom het terug. Weer terug. Dus ja. dan leg je het eigenlijk uit en dan kan je eigenlijk ja, heel mooi. Ja, mooi. Uh, flexibel bouwen. En we hebben een, het is een groot paviljoen, het is echt wel een groot paviljoen, alles bij elkaar. Maar we hebben hmm. wel op zich een relatief makkelijk paviljoen, denken. Ja. Om op en af te bouwen. Ja, want ik snap het ook. Dus nou, kijk. <laughs> uh, zegt dat wat over jou of over kijk, de tent? Kijk over de tent. <laughs> ja. <laughs> ja. Goed, um, seizoen ten einde. Volgend seizoen met een nieuw interieur en fris, uh, fris begin. Hoe lang werk jij nou al bij Passant? Uh, dit was Klaassant? mijn achtste jaar. Ja, ik ben er, het eerste jaar was ik er niet. Dus ik ben er het tweede jaar bij gekomen. Dus dit S was mijn achtste seizoen. De langste en vaste medewerker, John? Ja, ja, ja, samen met Tristan. Die is ook al bij ons ja, uh, vanaf het de de eerste beginsel, uur. In de keuken. Ja. Die is in in de de keuken, ja. ja. Ik vraag dit een beetje om, omdat ik overal uh, hoor dat er zo weinig personeel is. Nou, er is in horecaland horeca is zeker een aan personeel. Dat ja. is wel uh, algemeen bekend. Zeker als je in de hoofdstad kijkt. Er, uh, heb je tegenwoordig uh, heel veel Engelstalige medewerkers. Die uh, uit nood eigenlijk worden aangenomen door opdrachtgevers. Wat wij dit jaar voor het eerst ervaren. Is dat het uitzendbureau ons Engelstalige medewerkers wilde uitzenden. Wij werken ja. ook voor nou, de PICE-partij. Okay. Nou ja, dat doe ik niet. Ja, nee, nee, dan... dan ik was daarom ook gevraagd, gaan wij we, we ook die nee, kant Nee, want als we... Nou ja, dat ja. gaat misschien wel. Het is natuurlijk moeilijk om in te schatten, maar... voor veel feesten partijen huren wij dan wel... zeg maar, specialistisch personeel in, die dan... ons onder begeleiding van mij, of met deze, mm -hmm. of met... en door de, de partijen runnen. En dan... Um, is het gewoon goed dat je wel Nederlandstalige mensen hebt. Of je moet het van tevoren weten dat ik het kan mededelen. Of, uh en het ja. is ook ja. voor de veiligheid in je werk zelf... is het gewoon van belang dat je eigenlijk gewoon dezelfde taal spreekt. Lijkt mij ook wel. Het is ja. gewoon bepaalde ja. bepaalde... als je achter iemand loopt met, met hete koffie... dan zeg je standaard ja. achter. Ja. Dat, dat is een ja. standaard horecaterm. En wat moet je dan zeggen tegen een Engelstalige... Behind. Ja. Behind, ja. Ja. ja. Behind. <laughs> ja, behind. <Up> your behind. Maar dat is wel Dat komt in mij op omdat wij, uh, uh, uh, je hoort in, in, in ja, het hoor over personeel. Er stond laatst een heel stuk over Engelstalig. En dan hoor ik dit. En dan denk ja, dan is het ja. toch uh, veiliger om met Nederlandstalig personeel te werken. We gaan het volgend jaar zien. Ja. Uh, ontzettend bedankt voor deze prachtige QV, plasant Graag gedaan. Deze ja, ook bedankt. Wel. Zeker. Ja. Gedaan, ja, ja, ja, ja, ja, ja, gaan wij doen. En wij uh, wachten met spanning op 2022. Uh, het 20, volgende twee, seizoen. Tot 2020. Ja, 20. -20. ja, ja Leuk. Dankjewel. Ja, mooi jaar. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Uh, Milky Chance with Stolen Dance. En tegenover mij zit Peter Tromp. Morgen Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. En in, Goedemorgen. Deze, in de hoedanigheid van uh, Classic Concerts. Ja. Voorzitter. Voorzitter. Ja, dat blijf je ook. Ja, je zou het ja. rustig aan doen. Ja, dat is wel zo. Maar dat is dan vooral uh, op zakelijk gebied. Is dat, uh, zo. Ik werk nu nog één dag in de week. Het zit een tussenperiode in van uh, drie jaar. En die is ingegaan op 1 januari 2018. En die eindigt op 1 januari 2021. Dan hebben we drie jaar gehad. En dan gaat een van mijn personeelsleden... die al meer dan 25 jaar bij mijn ja, dienst ja, ja, zijn... Klopt, ja, ja. Ik schijn zo'n verschrikkelijke goede baas te zijn. Ze zijn niet weg te slaan. Echt waar? Vakantiedagen, ja, minder vakantiedagen, verboden zwanger te worden. Niks heb geholpen. Oh, oh. Ze blijven gewoon allemaal... Ja. Uh, uh, ja, maar ze hebben jou nu wel zo gek gekregen dat je over drie jaar weg bent. Ja. ja dus uiteindelijk, ja, uiteindelijk, uiteindelijk. Er is een tijd van komen, er is een tijd van... Ja, nou, nou, Peter, dat is, dat is, zo, uh, dat is duidelijk. Maar ik zit 50 jaar in het vak, dus uh, ik vind het, het uh, uh, dat is mooi geweest. Ja. En uh, er blijven nog een hoop andere dingen te doen. En, Zoals uh, de Kerkpleinconcerten. Kerkpleinconcerten. Ja. Zoals Stichting Classic Concerts. Ja. vol jaar Ho -ho 20 jaar bestaan. Ja, 20 jaar oh, ja. bestaan. Ja, dus we zijn uh, het het. heel wat van plan volgend jaar. Om echt een keertje een hele speciale een buitending te doen. Ja, en we zitten ook te denken aan het uitnodigen van alle koren. Dat is natuurlijk ook leuk. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant, dat gebeurt ook al via de stichting Nieuwjaarsconcert. Daar zit ik ja. natuurlijk ook weer ja. in. Ja. Ja. En uh, of we dat dan moeten doen zo, dat is nog even de vraag. Want die grote productie is meestal oktober, november. Het Nieuwjaarsconcert is dus begin van het jaar. Ja. En uh, grote productie kost geld. 20 euro. Sinds jaar en dag al. Of het de staar ja. is of alle koren. Iedereen moet betaald worden. Ook alle moet betaald worden. Dus. Of je dat moet doen, daar zitten we nog even over te dubbelen. Daar hebben we ja, nog ja, ja, ja. even de tijd voor. Maar uh, wat we wel gaan doen, is in ieder geval uh, goed beslagen ten ijs komen. We zijn zo goed als klaar. Nee, we zijn klaar met het programma. Met, met, dit, met dit seizoen? Of nee, voor volgend jaar, volgend jaar okay. al. Tot en met december is alles ingevuld. Zo. Op de grote productie na dan. Mm -hmm. En uh, dat ligt nu bij de drukker en dat komt bij het volgende concert november wordt dat uh, kenbaar gemaakt. En euh, dan komt zoals altijd weer het Haarlemps Philharmonisch Orkest. Ja. Nou ja, en die januari en november, sinds jaren dag samen met september, euh, met de euh, laureaten van het Prinses Christina-verkoers. Dat zijn drie vaste items die, uh, die altijd, altijd eigenlijk. Ja, en die zorgen dragen nog steeds voor een meer dan. Uh, Volle kerk. Ja. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat hebben we ook nodig ook. Anders komen we er niet uit. Ja. Maar ja, ik heb dat wel eens eerder gemeld. We kunnen eigenlijk een uh, programma maken van tien concerten. Dat zijn dus echte kerkpleinconcerten. Ja. Waarin we zeggen, we gaan in die tien uh, programma-onderdelen, die tien maanden die we dan uitvoeren, gaan we gewoon koren en orkesten uitnodigen. Ja, en een koor van 60 man neemt 60 man publiek mee. En een ja. orkest van 60 man neemt 70 man publiek mee. Dus de eerste basis is er dan al aangevuld met... En kom je zo aan 200 toeschouwers. Ja, zijn een volle ja, kerk. Mooi, ja. Dat is leuk voor de kas, maar... Dat willen we niet. Dat is niet ons uitgangspunt en daar gaan we al twintig jaar aan vast. Want uh, nou, bijvoorbeeld wat er nou morgen komt, en dan hebben we het over Viviane Zhang, ja. uh, niet meer een rising star, uh, het is een Amerikaanse, ze is 29 jaar oud, mm -hmm. uh, het is een Japanse die in Amerika woont en op het ogenblik verblijft in Amsterdam. Deze meid uh, kan spelen, dat wil je niet geloven. Dit is echt uh, ja, een star aan het neemt, maar dat is ze al een aantal jaren. Zij concerteert over de hele wereld. En uh, dat is echt. Uh, dit was eigenlijk een uh, hele grote poffert, omdat het heel goed in haar programma. Uh, en uh, bofferts. wij zijn bofferts, zodat wij haar uit kunnen nodigen. Hoe heb, hoe heb je daar dan... Uh, uh, je, je weet wie Vivienne Cheng is, maar hoe kom je ja, dan in contact met, met, haar, met haar? Niet met haar zelf, maar met Want haar repressario. Ja, het ja? is allemaal in management ja, ja? tegenwoordig. En dit soort wel. En natuurlijk hebben we ook uh, uh, meiden die in een orkest spelen. En dan bijvoorbeeld Heemstedt Philharmonisch Orkest heeft heel veel kleine groepjes ook. Ja. Heemsteeds Philharmonies. Dat is altijd in januari. En hoe werkt dat? Daar zitten uh, jongens bij. Mannen bij, vrouwen bij. Die in het Concertgebouworkest hebben gespeeld. Maar die inmiddels 65, 70 jaar zijn. Ja. En die dan vervangen worden. Of zelf zeggen van. Ik vind het goed geweest. Want dat is echt heel zwaar. Dan moet je heel veel studeren. Als je bij het Concertgebouworkest. Een instrument wil bespelen. Dat woont... In heemsteden, in de buurt van heemsteden, En het uh, uh, bestuur van dat orkest is altijd heel goed om dat soort mensen naar hun orkest te halen. Dat zijn mensen, mannen, vrouwen die heel veel contacten hebben. En die spelen dan met jonge meiden en dergelijke. En die gaan dan een ensemble vormen, een octet vormen, een, een, een sixtet vormen. Dat zijn allemaal aparte groepjes. die nemen een, een, En die meiden die hebben dan ook echt helemaal een eigen podium. En uh, daar zijn we gek op. Dat vinden ja. we heel leuk dat om te doen. dat hebben jullie wel eens. Hè? Die komen ja, wel eens bij ja, die komen, en, Maar dan heb je ook een celliste en een, en, en, en een dame met een blokfluit. Ja, dan moet je niet ja. denken dat je daar 200 mensen op krijgt. Nee. Je? Nee, nee, nee, dus dat kost dan wel geld, ja. zo'n productie. Ja, ja. Maar we willen het wel volhouden om dat te doen. Ja. Die mensen hebben een podium nodig. Ja. Vandaar deze... Maar ja, deze mevrouw heeft eigenlijk geen podium nodig. Nee, deze die, mevrouw is die, die, goed die, die, die voor is al, Ik heb net even het, het lijstje van prijzen doorgelezen. Ja. ja. Nou, dan, dan sta je maar, op eenzame hoogte. Eigenlijk. Ja, dan sta je op eenzame um, hoogte. Maar Peter, dan is dat toch wel. Ze hangt daar een prijskaartje aan nou, aan ja, deze mevrouw. Ja, dat denk is, ik wel. dit he? is een, ja. uh, een dure dame, is ja. Dit. Ja, ja, dit is boven het gemiddelde wat we normaal gesproken uitgeven. Maar uh, zo'n kans willen we eigenlijk niet laten. Dit is echt een pareltje onder de pianisten en, ja. uh, in Europa. Want ze woont in North Carolina. Daar is ze ook geboren, uit Japanse ja. ouders. En uh, ze verblijft op het ogenblik in Amsterdam. En vanuit Amsterdam gaat ze de hele, hele Europa door. Okay. Is dat een beetje de, de, uh, de, de zin van haar zaak? Dat ze nu echt een Europese tour maakt? Ja. En? En, maar dat komt ook omdat ze in Salzburg uh, les geeft. Okay. Daar heeft ze ook gestudeerd. Uh, ze geeft ja. nu in Salzburg les. Dus vanuit Amsterdam is het natuurlijk een stuk makkelijker ja, om Europa door te kan, reizen ja. dan vanuit ja. North Carolina. Ja. En... Uh, als ze daar had gewoond en van daaruit had, hadden we de nooit gekregen natuurlijk. Nee, nee. Het feit dat ze nu... Maar de treinen schijnen niet te rijden. Dat is wel een leuke bijkomstigheid. Oh. Oh, dus de impresario nee. belt te rijden dit weekend geen treinen. Mevrouw Schenkmond daar en daar. willen jullie, jullie er even ophalen. Dat doe jij wel. De dus stoos gaat morgen naar Amsterdam toe. <laughs> nee, dat moet je delegeren als voorzitter. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Oh, jij dat staat gewoon met een bosch... ja, ja, ja, ja, ja, ja. Voor de ontvangst in de kerk. Ja, precies, precies. Oh, heel wat. Ja. Ja, mooie repertoire trouwens. Ja, ook. ja prachtig. heel, mooi, prachtig. heel mooi, ja. Er zijn hele mooie stukken bij. Ja. En uh, ja, het is lekker weer voor zo'n uh, concert morgen. Drie uur, half drie de kerk kopen. Entree vraagt niet hoe het kan, maar profiteerde van 5 euro. Ja, is Hard, geen de hele geld, euro's. Nee, dus nee. Uh, wat dat betreft uh, gaat het hartstikke goed. Ja. En dan uh, uh, buiten dit. 21 december nog even. De, staren de staren, kaarten zijn ja. te verkoop. De eerste ja, 200 de kaarten zijn verkocht. O oh ja? <laughs> Echt niet te geloven. Nou ja, dat, uh, het, de, het blijft een, een, een, een, een, een terugkerend ding waar ja. toch heel veel zandvoorts, en moet ja. niet alleen zandvoorts, maar de regio, regio ja. mensen, ja. Ja. Uh, toch willen kijken. Ja. Ja. Er zijn heel veel mensen die via de site besteld hebben. Toos regelt dat allemaal. En uh, Ik heb in de winkel ook al 100 uh, verkocht. Een krant als de Zandvoortse krant is heel welwillend om het vast van tevoren aan te, ko te kondigen. Dat is heel fijn. Ja. Want de mens, er zijn heel veel mensen die dan meteen binnenkomen ja. bom, dat het al uitverkocht is. En zeggen nou ik heb ze vast. Er zijn mensen die kopen 11, 12 kaarten. Nou, 20 euro. Dat is nogal wat natuurlijk. Dus uh, wat dat betreft wordt het. Ja, en het valt dit jaar ook uh, ontzettend goed. Omdat uh, het dinsdag eerste kerstdag is. Woensdag tweede kerstdag. En we doen het dus op zaterdagavond 21 december. December. Dus past iedereen is bij. dan... Dat past er dat echt mooie. mooi bij. En uh, dat wordt ook een prachtige uitvoering maar, maar eerst zondag 17 november nog. hè? Eerst zondag 17 november. En dan uh, het Haalense Filharmonie Orkest. die Orkest uh, Haalem. Ook een, uh, een happening op zich ja? is dat. Hoop Lawaai. <laughs> God, ja, God, jimene, zo ja, je gecontroleerd Lawaai. Ja, ja, ja. nou, de kansel blijft nog net staan, maar oh, voor okay. de rest wordt echt alles anders komen ze er niet in. Dat nee. zijn dan wel dus twee hele verschillende dingen. Als ja. je naar een piano ja. kijkt en je ja. kijkt naar een symfonieorkest. Ja. Ja, ook... Komt dan is hetzelfde maar... publiek, of zie je dan een wisseling nee, van het publiek? We hebben wel een vast aantal mensen. En dat, er zitten heel veel vrienden van de stichting mm. bij, die gewoon één keer in de week altijd vastkomen. Ja. Ja. Maar je trekt ook andere mensen daarbij, natuurlijk. Oké. En uh, Haarlem's uh, Philharmonisch Orkest is natuurlijk uh, wijd en zijt bekend. Niet alleen in Zandvoort, niet alleen in Haarlem, maar ook buiten nee, in de hele regio, ja. in heel Kennemerland. Dus er komen ook mensen uit de Muiden, komen ook mensen uit uh, Noem maar, Bijnsdorp. Daar hebben ze ook uh, fans zitten. Dus ja. Ja, dat, en, uh, ja. dat is leuk. En iedereen weet het inmiddels te vinden, natuurlijk. Ja. Goed, Bedankt voor deze uitleg. Tot en met de Maastrichter staar. We Graag spreken je ongetwijfeld nog wel een keer daarvoor. Ja, ja, uh, veel plezier morgen. Dankjewel. Ja, gaat lukken. En we spreken elkaar. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt. I own LSD, financial now. Peter Tromp en zijn klassieke concert gaan we uh, door naar de toneelgroep Vondel. En tegenover mij zit uh, Jolante en Raoul. Welkom. Goedemorgen, Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Helemaal uit Halem. <laughs> Zeker. Heel Endrijk. Heel Endrijk. <laughs> Bijgetrotseerd. <laughs> uh, jullie spelen een stuk en daar gaan we het straks over hebben. Uh, uh, waarom heb je voor Zandvoort gekozen? Want ik heb gezien dat je in Haarlem uh, twee voorstellingen doet. En in Zandvoort één. Uh, hoe kom je erbij om het in Zandvoort te doen? Ja, onze vorige voorzitter heeft ooit eens een keer de, de Krocht ontdekt in Zandvoort. Als, uh, als leuke zaal om gewoon ook een, een voorstelling te geven. En voor ons is dat een beetje dan een, uh, een try-out. Want dat uh, zit altijd dan voor, voor uh, voorstellingen in Haarlem of in Heemsteden, waar we ook wel spelen. En nou, dat is een beetje een traditie geworden om, eigenlijk, uh, ja. om, uh, om, om hier te spelen. Dus uh, dat. Uh, ja. Dat bevalt ons goed. De, de kocht is een leuke, leuke nou een beetje ouderwetse, maar gewoon heel gezellige zaal ja, om ja, te spelen. Nou ja, dat is zo. Ja, dat, dat, dat is uh, zo is zo is zijn wij ook een beetje hier beland en, uh, en gebleven. Ja, het staat ook op jullie website dat jullie al een vrolijke club zijn. En, uh, ja. Al vanaf 1952. Het ja. ja. is wel een, een, een, een oud gezelschap. Ja, het is een, het is een, een, een behoorlijk oud gezelschap. Maar de, de, de, er heeft een behoorlijke verjonging plaatsgevonden de laatste jaren. Oh, dat is ook dus, zoals Raoul ja, Voorbeeld. Ja. <laughs> dus ja, dat, maar het, de, de vereniging bestaat inderdaad al heel lang. Ja. Ja, ja. Ja. Zijn alle leden acteurs, Alle leden acteurs? Nou ja, eigenlijk wel. Het leuke is inderdaad dat, um, kijk, je, je meldt je aan. Ik heb mezelf ook aangemeld ongeveer 2,5 jaar geleden. <coughs> en um, ik had nul ervaring, echt helemaal niets. Maar door hè, de, de leuke groep die we hebben en de leuke regisseurs die we elk jaar hebben. Ja, kunnen we eigenlijk gewoon heel langzaam. Groeien En de een heeft meer talent als de ander, maar dat doet er helemaal niet toe. Je gaat gewoon met z'n allen voor een hele mooie productie. En uh, het leuke is dat uh, nou, Gijs is er ook bij gekomen, dat is mijn zwager. En die, uh, nou, die, die jongen die doet wel iets meer al, die deed stand-up comedy. Maar die vond het ook wel heel spannend om dit ook eens te proberen. Dus hij zat ja. al in het vak en dan kom je toch bij de toneelgroep omdat het een andere ja. uh, uh, draai is, een ander, ander. Ja, iets wat je eigenlijk normaal gesproken alleen doet, dat is stand-up comedy. Hij kan nu in één keer met een hele groep aan de gang. Ja. Ja. En dat is hartstikke leuk. Ja. Want uh, ja, je gaat met elkaar ga je een voorstelling maken. En, ja. Uh, ja. Krijg je ook jullie... les, krijg je les er ook in? Omdat je helemaal blanco daarin bent gekomen? Um, nou ja, goed, je hebt natuurlijk repetities. Ja. En um, ja, met de kennis van, uh, van spelers die het soms al 30, 40 jaar doen. Die nemen jou mee. Ja, en die ja. zeggen gewoon op een hele leuke manier. Oeh, je hebt het nu zo gedaan. probeer. Het is zo. En je gaat het eens proberen. Je moet ja. buiten je comfortzone komen. Ja. Je moet het durven. Maar je merkt dat je na een half jaar repeteren steeds beter uh, dingen voor elkaar kan krijgen. Nou, we hebben steeds wisselende uh, regisseurs. En die hebben oh, allemaal ja. weer een beetje een, een eigen manier van aanpak. En daar, oh. daar leer je heel erg ja. veel van. En bij sommige uh, regisseurs uh, doen we ook wel uh, aan het begin uh, wat acteeroefeningen. Ja. Ja. Vaak schiet dat een beetje in qua tijd. Maar ja. dat bevalt, ja. Ja, dat bevalt ja. altijd ja. wel heel goed. Want ja, doe je net even iets anders en kom je net even ja. wat losser up. voordat je, je voordat je aan de repetitie. Ze, je zegt wisselende regisseurs ja. haal je die ergens vandaan de toneelgroep zo stel ik mij dat voor wil iets gaan doen stuur me geen bloemen dat, dat stuk heb je gezien Zoek je daar dan een regisseur bij? Nee, uh, dat, zo werkt het meestal niet. Wij, uh, wij als bestuur plannen wij eigenlijk heel ver vooruit. Mm -hmm. omdat, uh, ja, regisseurs zitten vrij snel vol. Dus we, bekijken, we hebben nu net een regisseur vastgelegd voor de voorjaarsvoorstelling van 2021 al. Oh. Uh, en uh, ja, dat is ook echt wel nodig. Want het, uh, ja, je, je komt, het is een beetje een, een, een, een bepaalde groep van, van regisseurs die bekend zijn voor, bij ons... Die dan, uh, he, die waar we dan uit putten zeg maar. En soms ja. komt daar een, een nieuwe bij maar ja, vaak zijn er toch regisseurs die je ook bij andere toneelverenigingen in Haarlem uh, he, aan het werk ziet en denkt van oh, dat is, kunnen we die ook eens vragen maar dat is wel leuk dat is echt heel leuk ja. want ze ja. hebben allemaal hun eigen accent hun eigen ja. werkwijze het is, dat is heel, heel erg leerzaam Elk, elke regisseur hij heeft een andere inkijk op het stuk. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld, maar ook het manier van hoe je bepaalde stukken moet repeteren. Ja, De ja. een zegt van je leert van bladzijde daar tot daar. Sommigen proberen het per bedrijf. Proberen ze het ja, aan ja, te pakken. Ja, ja, ja. Ja. Ja, en dan, als we dan zo'n regisseur hebben, dan gaan we eigenlijk in overleg met die regisseur kijken van nou wat voor stukken wil, wil, wil, hè, wil je doen. Er zijn sommige regisseurs die, die voelen zich het beste bij, bij een blijspel ja. en anderen die doen liever iets serieus. Ja. En dan in overleg met die regisseur gaan we dan kijken van nou, wat, wat, welk stuk is, uh, is geschikt, wat hebben we nog niet gespeeld, hoeveel spelers uh, doen er ongeveer mee uh, in ja. dat stuk. Want soms doen, zijn er mensen die doen dan even niet mee oh. en zo nee, wordt dat ja. een beetje op elkaar in, afgestemd. Ja. Ja. Ja. Ja. En is het altijd een blijspel? of is het van alles? Jullie nee, spelen nee. echt van alles? Nee, dat, dat wisselt. Okay. De laatste keren wel, wel toevallig wel steeds blijspelen gedaan, maar dat is zeker niet, uh, niet de bedoeling om dat, dat steeds te doen. Nee. Want het volgende stuk zal ook een uh, serieuzer serieuze stuk zijn. worden. Ja. Ja. Uh, dus dat, uh, dat, we, ja, dat wil de groep ook graag voor de afwisseling. Ja. De, groep, de groep wil niet alleen maar blijspelen, maar nee. wil gewoon echt... Je wil het als hele palet pakken met ja. Absoluut. ja. ja. Maar nu gaat het over de zwaarmoedige Jos. Ja. Ja. Oh god. En die hoort iets wat hij eigenlijk niet hoort te horen. Ja, precies. <laughs> ja, ja. Vertel eens. Nou ja, hij is, hij is al nogal zwaar op de hand. En uh, erg uh, bang bij elk pijntje wat hij voelt. Dat hij, uh, ik weet niet wat, uh, voor, uh, voor een erge uh, kwaal heeft. Een Echt een hypochonder, ja Absoluut. precies. En uh, nou ja, hij hoort inderdaad uh, zijn uh, arts uh, praten. En hij denkt dat dat over hem gaat. Ja. En, uh, en dan, ja, dan uh, verbindt hij daar allerlei conclusies aan. Dan uh, denkt hij van, oh god, ik ga dit... Dood, ik moet wat gaan regelen voor mijn vrouw die alleen achterblijft. Ja. En, uh, ja. en ja, ik moet mijn begrafenis goed regelen. En uh, nou ja, allerlei verwikkelingen ontstaan natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat is, dat is uh, heel grappig. Heel grappig, ja. ja. En dat had ook nog een goede vriend die inderdaad ook nog een paar, uh, ja, die gooit altijd. Uh, ja, die, die maakt het allemaal wat iets erger voor hem. He, die geeft wel een goede vriend. Die geeft tussen haakjes okay, ja, goed Dat ben jij, hè? Die goede vriend. Ja. Oh, ja? Oh, ja. Ja. vandaar, ja. ja. ja. ja. Maar dat geeft gewoon een hele komische twist. Het heeft ook iets serieus. Het heeft iets komisch. Het, het pakt eigenlijk wel van alles een beetje. Ja. En het ja. gaat goed aflopen allemaal. Ja. Ja. Ja, dat is, uh, ja, uh, ja. Daarvoor is het wel een blij spel. Ja. Gelukkig. toch altijd wel weer goed af. Ja. Ja. Als hij ja, uh, uiteindelijk toch niet doodgaat, nee, is dat dan voor al hem wel nee. winst. Nee. Ja. Ja. nee, Nee, maar er gebeurt wel wat nodige voordat die conclusie uh, Ja, nee, <laughs> die ja, ja dat, wordt. Dat, uh, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. <laughs> ja, ja, ja. En jij speelt er ook mee natuurlijk in Ja, ik speel ook mee. Ik heb... Uh, uh, of ik speel mee en ik speel niet mee. Dat is een beetje oh, apart. Een... Want er zitten een aantal scènes in. Dat zijn uh, ja, zogenaamde droomscènes. Dus daar, uh, oh. dat zijn scènes die, die, die, uh, die de hoofdrolspeler droomt. En dan, uh, ik zit in, in uh, twee van die droomscènes. Dus Aha. Ik, ik doe wel mee, maar ik doe eigenlijk ook niet mee. Apart, ja. Een ja, ja. droomscène moet ook gespeeld worden, ja, toch? Precies, precies. Ja. Nee, en jullie spelen één keer per jaar? Drie voorstellingen? Nee, we spelen twee keer per jaar. Twee ja. keer? Ja. <���verständij jeszcze> het voor het najaar. Ja. Ja. Ja, ja. Eigenlijk altijd rond uh, maart, april en, uh, en october, oktober, november. Ja. So en dan dit blijspel? Of twee blijspelen? Of, of twee, uh, twee spelen per jaar, zeg maar? Nee, twee, twee stukken per jaar. Toch, ja. ja. ja. ja. Okay, en dat kan blij of dingen ja. uh, ja. ja. zijn. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Van Tsjechof tot Haai Van der Heijden heb ik gelezen. Dus ja. oh je bent ja. een heel ruim palet. Heel divers. Ja. Ja. Ja. ja, het is heel divers, ja. Theater De Krocht. Is uh, voor jullie iets anders dan Haarlem? Ja, absoluut. Heb je al gekeken hoe dat, hoe dat in elkaar zit voor je uh, bijvoorbeeld decoropbouw? Ja, nou we zijn er bekend. We hebben het nu al verschillende keren gespeeld. Oh, okay. het, het, het, is, uh, ja, het, het is ons bekend. Het, is een, het podium is behoorlijk groot. Dus dat, in die zin is, dat, is het niet uh, anders dan in, de, in Haarlem. Um, alleen ja, het, ja. ja, de coulissen zijn natuurlijk net weer anders dan in Haarlem. Of iets kleiner. Hè? Ja. Inderdaad, als je afgaat dan, dan kom je in een keuken in, in plaats van. <laughs> ja. Hè? Ja, ja, ja. daar moet je even aan wennen. Maar ja. dat, dat maakt het ook maar, maar ja, ja, ja, wel een Het maakt wel de grapjes toch? Ja, leuk, ja, ik vind het, ik vind het een, een leuke zaal. En het podium is heel hoog. En dat ja. zijn we dan in Haarlem ook niet gewend. Het nee. is ook heel anders. Maar het is wel ik vind het leuk. Ja, de, de, de, het publiek zit ook in een soort uh, café-opstelling aan tafeltjes. Ja. Nou, dat maakt het ook heel, ja. heel, gemoedelijk, heel gemoedelijk en gezellig, vind ik. En het foyer is ook met de ontvangst door Theo, de beheerder, is ook altijd gezellig. Dus ja, wij spelen graag. Ja, hoe is met de kaartverkoop? Nou, die kan in in is, hier, is sowieso in Zandvoort nogal wat hoger. Uh, dat... Het gaat ook een beetje om de bekendheid. Het ja, is ja, ik het tweede precies. jaar dat precies. we nu in Zandvoort spelen. Ja, ja. ja, dat, uh, ja, ja. we hebben hier. Derde volgens mij jaren, twee of he? drie ja, Ik denk al derde ja. jaar. Ja. Derde jaar ja. zelfs, ja. ja. Minaga. Dus we moeten nog een beetje naamsbekendheid opbouwen. Dus, uh, nou, daarom zit je ook een, een klein beetje hier. We hebben uh, graag ja. nog wel wat extra publiek ontvangen. Ja. En we hebben daar ook een kleine promotie op gemaakt inderdaad. Want om het iets makkelijker te maken en ook leuker voor mensen om te komen. Kunnen ze uh, naar onze voorstelling komen in antwoord. En dat kost 10 euro in plaats van 13,50. Wat we okay. normaal gesproken vragen voor onze voorstelling. Ja. Ja, en er kan nog de kaart zijn ook te koop bij de deur. Dus dat is ook allemaal mogelijk. En bij Bruna ook? Ja. Bij Bruna te koop? alleen aan de, de deur? Aan de deur, ja, aan de de deur of via deur. De website. Website. Okay. En www. de website is www.toneelgroepvondelhaarlem.nl Toneelgroepvondel uh, uh, toneelgroep yes. okay. ja. ja. In ieder geval de dat uh, is ook prima mogelijk nog. Ja, ja. hoor. Vooraanstaande zondag. Ja. Een prachtig blijspel. Stuur Mij Geen Bloemen. Ik heb een klein stukje erover gelezen. Dus ja. ik, uh, ik vind het wel. Ja. fantastisch. In Theater de Krocht, uh, 20 oktober, dat is dus zondag om half drie. Ja. Ja. Uh, is het begin? En de zaal gaat waarschijnlijk een uur keer open. Ja, na een half uurtje denk ik. Ik weet het niet precies. Uurtje, uh, ja. Ja. En alle standwoorders krijgen 3,50 euro korting, heb ik begrepen. Ja, nou, kijk, precies. Ik hoop op een grote opkomst voor jullie. Ja. En in, in ieder geval veel plezier met het stuk. Ja, dankjewel. En, te... en uh, we spreken elkaar zeker bij het volgende stuk. En super, dank onwijs bedankt. Dank dankjewel. Succes. Got this way. She's got this way of wrapping her little heart around my. Head. Can I take you home? Can I take you home? We hebben nog twee minuten overzicht kort, dus wij uh, laten alvast weten wat wij het volgende uur gaan doen. En uh, we willen toch praten met wethouder Gert-Jan Bluis over de voorrangsregeling van de statushouders. Daarna praten wij met Ton Aijzen en leden van de Garnaal over de tiende editie Open Kampioenschappen Garnaalappellen tiende bij Dat Tiende alweer, hè? Ja, dat gaat hartstikke, ja, dat gaat misschien wel, uh, wel iets extra's bij de tiende editie. Ja, we gaan het horen. En daarna praten wij met de Sportraad over de jeugdsportgala op 29 november. Als ik al de kranten lees, dan uh, hebben wij heel veel sportlieden uh, in, in de jeugd. Uh, Nederlandse kampioenen, Europees kampioenen. Ja. We gaan eens horen wie er allemaal komt ja, en wat spannend. dan uh, de prijsverdeling gaat worden. En ik denk dat het uh, weer een leuk tweede uur wordt... Ja,